Liefste wil je met me trouwen in Pittsburgh, Pennsylvania, waar mijn bungalow reeds op ons woont Ik zal altijd van je houden in Pittsburgh, Pennsylvania, waar de toekomst ons... familie en bekenden als ik aankom met jou als mijn bruid door de foto's in de brieven die ik wekelijks spende is in ieder vertrouwd met je snuit je pa en je moest stemden allebei toe in het huwelijk van jou en van mij en over een is ook weer die scheiding voorbij. Als wij samen dus gaan trouwen in Pittsburgh, Pennsylvania, vinden wij het geluk met elkaar. In de city en de omtrek van Pittsburgh, Pennsylvania, worden wij het Pittsburgh